voor wie zich afvroeg wat dat allemaal betekende, al die uh, mooie anthems door elkaar, Wel, het waren de nationale liederen van het schone land België en het hopelijk schone land Canada. Dag Floris. Maar of dat een schoon land, of dat een schoon land gaat zijn, daar kan ik nog weinig over zeggen. Mijn beste Lode Roels, uh, jij gaat daar veel meer over kunnen zeggen. Ja. Want uh, wat zijn we hier van plan? Uh, wel, wij, twee radiomannekens, gaan uh, ook beginnen podcasten. En wel omdat jij, Lode Roels, vanaf februari of zo is het zeker, naar Canada verhuist. Absoluut, het zijn wilde geruchten die blijken te kloppen. Na, hoeveel is het ondertussen, tien jaar presentator geweest te zijn op Radio 1 en bij de VRT Nieuwsdienst, is het tijd voor iets anders. En uh, ja, ik verhuis met mijn gezin naar Canada. Tijdelijk zeg ik dan altijd, maar je weet nooit in het leven hoe het gaat natuurlijk. De bedoeling is om tijdelijk naar Canada te gaan wonen. En omdat ik het contact ook niet helemaal kwijt wil natuurlijk met België, met Radio 1 en ook niet met, met de goede collega's en vrienden die ik er heb, zoals bijvoorbeeld Floris. Um, zijn we op het idee gekomen, Floris, om een soort van uh, ja, podcast uh, te maken, een soort van, wat gingen we doen, wekelijks of tweewekelijkse uh, uitzending tussen aanhalingstekens uh, die we op het net uh, pleuren, waarin wij... Ja, met elkaar praten, bekommernissen met elkaar delen over de dingen des levens, over uh, het avontuur Canada, over hoe het er in België aan toe gaat en, en over radio dingen en eigenlijk over alles dacht ik, ja, er wordt een afspraak gemaakt. Ja, het idee was om uh, dingen die mij hier opvallen in het nieuws, of uh, in de rand daarvan toch tenminste, het hoeft niet dat het per se harde actua te zijn, dat ik die aan jou vertel zodat jij tenminste nog weet hoe het er hier in België aan toe gaat. En ik ben van mijn kant en veel van onze vrienden en collega's allicht ook zeer benieuwd naar hoe dat gaat, zo'n emigratie naar Canada of een immigratie, als je het uh, van kinder uit bekijkt, uh, met alle bekommernissen en alle leuke en minder leuke kanten. We willen daar gewoon alles van weten en uh, we hadden ook gewoon kunnen e-mailen naar elkaar natuurlijk, maar we vonden het uh, radiostemmen in gedachten toch niet zo'n slecht idee om daar ineens een podcast van te maken, uh, hopende vooral dat die interessant genoeg is om ook uh, andere mensen naar te laten luisteren. Maar ik heb daar een redelijk goed oog in, want uh, Canada, ja, dat is uh, zo'n land, uh, we kennen dat wel van naam, maar dat is toch een plek die, die nog veel, veel geheimen heeft. Zo. Ja. Hey, ik moet eerlijk toegeven dat ik even benieuwd ben als jij zelf over hoe het daar zal gaan en hoe dat grote immigratie- of immigratieavontuur zal uitdraaien. De eerste vraag die mensen mij altijd stellen als ik zeg dat ik naar Canada ga, is waarom, for God's sake, Canada? Daar heb ik ook niet echt een duidelijk antwoord op. Ik bedoel, op ons lijstje stonden een aantal landen en dan... dan Zoals? Ja, vooral Engelstalige landen. Het moest buiten Europa zijn. Je kan ook naar, naar Luxemburg emigreren, bij manier van spreken, of naar Groot-Brittannië. Het, het, uh, het lijstje, wat stond daarop? Wel, Nieuw-Zeeland, Australië, Verenigde Staten en Canada dus. En ik, ik zeg altijd met een boet maar het komt er eigenlijk wel een beetje op neer... ...dat de Ivo Mechels in mij dan is naar boven gekomen... ...en dat wij eigenlijk een lijstje gemaakt hebben, ik en mijn vrouw Mirjam... Uh, ...een lijstje gemaakt hebben met daarop een aantal dingen die belangrijk zijn voor ons goede gezondheidszorg, uh, goed onderwijs voor de kinderen, donuts op, met stip op nummer één. Uh, ik wilde bijna zeggen in een goed klimaat, maar dat klopt eigenlijk niet voor Canada. Dus uh, dat uh, mag je vergeten. Nee, um, ja, een, het moet een veilig land zijn, een Engelstalig land. En als je dan gaat bekijken, al die landen, um, hoe die scoren op die dingen, dan kwam Canada daar eigenlijk altijd als beste uit. En nu weet ik, want je bent zelf ook in Nieuw-Zeeland geweest, Floris, dat je gaat zeggen ja, Nieuw-Zeeland heeft dat ook al natuurlijk allemaal en bovendien is het klimaat daar wat milder. Zijn de mensen daar ook heel vriendelijk? Ja, dat klopt allemaal, maar Nieuw-Zeeland is natuurlijk het einde van de wereld, letterlijk en figuurlijk. Je kan met een vliegtuig vliegen um, naar Nieuw-Zeeland en dan houdt het op. Je vliegt één keer voorbij Nieuw-Zeeland, vlieg je ...letterlijk terug naar België... ...want dan ben je letterlijk de wereld rond... Uh, ...dat maakt dat het echt wel heel ver is... ...dat maakt ook dat het contact met de familie... ...en jij, jij bent ook wat dat betreft denk ik... een ervaringsdeskundig... ...dat het contact met de familie toch wat stroever verloopt... ...omdat het daar echt... ...bijna letterlijk 24 uur verschil is... Dat heb je niet natuurlijk in Canada. Dus als je die dingen allemaal optelt en je maakt een grote hoop van voor- en nadelen... Dan, ...dan viel dat hoopje voor- en nadelen van Canada eigenlijk het, het meest voordelig uh, uit. Mijn broer die woont in Nieuw-Zeeland. En ik weet inderdaad, als wij daar naartoe gaan, dat we heel lang onderweg zijn. Dat we 36 uur moeten vliegen en, en een paar keer moeten landen in Taiwan... ...en Hongkong en dat soort plekken voordat we daar geraken. Dat is dus een, een hele onderneming en het is inderdaad een, een heel tijdsverschil. Het is daar echt een, een halve dag later, als het hier twaalf uur middags is, is het daar ongeveer middernacht. Dus dat is, dat is heel vreemd communiceren ook. Wat is het uh, tijdsverschil met waar jij in Canada gaat zitten eigenlijk? Maar het tijdsverschil met de oostkust van Canada, dat is nog een, een beetje anders dan de oostkust van de Verenigde Staten, is vijf uur. Dat valt op zich mee, weet je, als het hier uh, vijf uur uh, in de namiddag is of, of zes uur in uh, de dan is het daar tien, elf uur in de Dat maakt het dan nog mogelijk om bijvoorbeeld met je familie wat te gaan skypen of, of uh, ja, snel nog wat uh, te bellen of contacten uh, te hebben. Als je spreekt over twintig uur of meer uurverschil, ja, dan, dan is het uh, daar nacht als het hier dag is en omgekeerd. Dus uh, dat, dat speelt eigenlijk ook wel mee, want we willen zeker de banden met de familie niet, niet doorknippen of, of daarom gaan we niet weg. Um, ja, dat is een van de voordelen, dus, dus dat, uh, dat tijdsverschil. En het klimaat, en misschien moeten we daar ook eens even uh, een paar misverstanden uit de weg uh, helpen. Het klimaat, ik weet, het klimaat is natuurlijk iets harder, maar kijk, voor eens en voor altijd, de zomers zijn daar zoals in België. ja. Lees rotslecht slecht. Nat, ja. ja nat en, en, en meestal slecht. Je kan daar een, een verschrikkelijk warme zomer tegenkomen, maar je kan daar ook twee maanden regen hebben in de zomer. En de winters, ja, die zijn een beetje harder, maar dat valt uiteindelijk ook nog wel mee. Je moet weten, we zijn ondertussen twee jaar bezig met die verhuisplannen. En ik, ik volg nu al gedetailleerd de weerberichten vanuit Canada, twee jaar. En ik moet zeggen, de vorige winter Viel mee was te vergelijken met de winter hier. En nu heb ik weer hetzelfde gevoel. Ik bedoel, het is in New Brunswick, want daar willen we terechtkomen... ...is het op dit ogenblik zelfs warmer... Al een paar dagen dan, dan hier in, uh, in België. Nu is dat op zich ook niet zo moeilijk. Zelfs in Siberië is het tegenwoordig iets warmer dan in België. Maar uh, het valt wel mee. En om, om je dan definitief dat misverstand uit je hoofd te halen... Um, mensen vragen mij dan van... Ja, wat ga je in het hoge noorden doen? Wel, New Brunswick ligt... Als je de, de breedtegraden op aarde volgt... Ligt op dezelfde breedtegraad als Parijs. Dus eigenlijk, technisch gesproken, ga ik naar het zuiden. Ga ik immigreer ik naar het zuiden. Maar zo wat... Het, uh, om het even in perspectief te plaatsen. Je hoopt dat ze daar ook croissants gaan hebben dan? Als dat zo op dezelfde hoogte ongeveer ligt? Ja, ja croissants hebben ze daar zeker. Ja, want het is, het is tweetalige, de enige tweetalige provincie van Canada. De verhouding is 70% Engelstalig, 30% Franstalig. Er zit een hele grote Franstalige gemeenschap. Dat staat nog een beetje los van Quebec. Daar zitten natuurlijk ook Franstalig. Dat is eentalig Frans. Maar de Franstalige gemeenschap in New Brunswick... Ja, dat is dan weer een ander soort Frans dan in Quebec. En zij hechten ook zeer veel belang nog aan die Franse cultuur, want dat zijn uiteindelijk hun voorvaderen. En dus krijg je inderdaad bij de lokale coffeeshop voor de Engelstalige Donuts en voor de Franstaligen de Croissants en uh, vin en wat weet ik allemaal. Dus uh, dat, hoort, dat hoort er allemaal bij. Ja. Ja. Je zegt uh, New Brunswick, oostkust van uh, Canada, zuidoostkust. Uh, waarom daar? Waarom niet uh, bijvoorbeeld... Uh, Nova Scotia of, of andere plekken in, in Canada, ze hebben daar zoveel territoire dat je eigenlijk ja. zowat kon kiezen waar je naartoe ging? Het is de tweede grootste landmassa ter wereld trouwens, hè. Canada, na Rusland. Als je het uh, wat uh, pure uh, gebied uh, bekijkt, hè. want uh, er zijn natuurlijk uh, landen die uh, van veel meer bevolking uh, hebben en die kleiner zijn. Maar uh, het is de tweede grote landmassa. Waarom daar precies in New Brunswick? Ja, ook daar testaankoopgewijs denk ik een vergelijking gemaakt. Waar zijn de huizen nog betaalbaar om te gaan huren? Waar is het leven nog betaalbaar? Je kan ook naar Vancouver gaan aan de andere kant, aan de westkust. Je kan naar Toronto gaan of Montreal zelfs in Canada. Uh, Montreal zelfs in Quebec. Daar is het leven veel duurder. Daar heb je dat stadsgevoel weer. Daar zijn de, de prijzen in alle opzichten ook veel hoger. Ja, dan kan je even goed hier blijven als je het stadsgevoel um, ...wil hebben en je wil in een, op, op een plaats zitten waar, waar het leven redelijk duur is. New Brunswick is een van de goedkopere provincies van, uh, van Canada. Het heeft bovendien ook nog heel veel ongerepte natuur. En Canada is natuurlijk een natuurland, maar je, je zit met metropolen en met stedelijke gebieden toch te spreken... ...waar de meeste mensen wonen en in New Brunswick valt dat allemaal wel mee. En last but not least um, moet je ook heel administratief en heel praktisch denken... Immigreren naar Canada werkt volgens het provinciale principe. Je gaat in principe via de provincie, kom je binnen, je dient je aanvraag eerst in bij een provincie. De provincies hebben daar zeer, zeer veel autonomie. En het, het programma, zeg maar, het toelatingsexamen tussen aanhalingstekens van New Brunswick, van die specifieke provincie was um, interessanter voor ons, omdat wij ook naar ginder gaan met het idee om een eigen zaak op te starten, in welke sector dat dan ook uh, zal zijn. Um, en dat was op dat ogenblik gewoon de beste keuze. Dus uh, ook daar weer een soort uh, Ivo Mechels reflex en uh, uiteindelijk is het New Brunswick geworden. Ja, je zegt welke sector dat ook mag zijn. Je gaat daar dus duidelijk de handen uit de mouwen steken, maar je weet nog niet precies in wat... We hebben heel veel plannen. Ik heb hier, uh, ik kijk nu naar mijn computerscherm en ik kan met twee uh, muisklikken een uh, bestand openen dat, hoe is het ondertussen, 100 bladzijden telt of zoiets, met allemaal ideetjes en half uitgeschreven businessplannen. Uh, en daar staat bijvoorbeeld een bed and breakfast op, maar daar staat ook een toeristisch bedrijfje op dat uh, fietstochten organiseert door New Brunswick. Daar, staat, daar staan ook communicatiedingen op, want laten we wel wezen, ik ben uh, universitair geschoold, ik heb een, uh, een, een, een ik ben een licentiaat communicatiewetenschappen, dus daar zit je ook over na te denken natuurlijk. Iets in de communicatiesector, iets in de reclamesector, audiovisuele bedrijven bijvoorbeeld, daar denk ik ook aan. Omdat ik nu eenmaal ervaring heb bij de radio en dat is wat ik doe. Um, ook voor de Belgische markt bijvoorbeeld zou je nog dingen kunnen, kunnen doen, een kwestie van voice-overs of af en toe nog iets uh, betekenen op journalistiek gebied. Dus als je dat allemaal optelt, ja, dan, dan zit ik wel met heel veel ideeën. Um, de ene al, uh, het ene al concreter uh, dan het andere. Maar er zal wel iets uit de lucht vallen. Je kan ook werk zoeken gewoon daar natuurlijk. Er zijn ook radiostations of uh, reclamebureaus of uh, creatieve mensen die andere creatieve mensen nodig hebben. Het dus, ja. valt me zien. trouwens op dat je naar het enige uh, officiële tweetalige gebied in Canada gaat. En ja, dat, uh, dat... Dat, dat soort gebied hebben we hier ook, maar we hebben daar soms wel... <lacht> Er is heel veel discussie over de tweetaligheid van ons Belgenland, laat dat duidelijk zijn. En dan kies je, uh, al die discussies ten spijt, voor het enige officiële tweetalige gebied van Canada. Ja. Dat zal wel de belgisch reflex zijn in mij. Um, en daar heb je misschien uh, geen kieskring Brussel halveel voor, maar een kieskring Moncton, Fredericton, St. John, of zoiets die dringend gesplitst moet worden en waar ze ook niet uitkomen. Um, ja, ik, ik, ik um, weet niet hoe groot de communautaire problemen daar zijn. Ik heb er wel ongeveer een idee over. En wat ik als buitenstaander op dit ogenblik nog um, daarover weet, is dat het wel meevalt daar. Daar zijn natuurlijk... Die separatistische neigingen van Quebec en de Franstaligen die zich een beetje um, ja, minderwaardig voelen uh, of tekort gaan voelen, in elk geval door de Engelstaligen binnen Canada. Maar die problemen spelen toch op een andere manier, omdat ze het daar heel anders aanpakken. Daar heb je, ja, om het dan heel... Uh, journalistiek te zeggen, het personaliteitsbeginsel tegenover het territorialiteitsbeginsel. Hier is het per gebied ingedeeld. De Vlamingen wonen in het noorden, de Walen, de Franstaligen, wonen in het zuiden. Daar woont iedereen door elkaar en maakt het eigenlijk ook niet uit welke taal je spreekt en de, de ambtenaar aan het loket zal onmiddellijk overschakelen in een in andere taal in principe als je Franstalig dan wel Engelstalig bent. Maar stel me die vraag nog eens over x aantal maanden als ik er middenin zit, dan ga ik jou een heel exposé kunnen vertellen over... Uh, over hoe de, de communautaire problemen daar, uh, daar zitten. Dus. Nou, hoe gaat dat eigenlijk praktisch in zijn werk? Want je hebt uh, een vrouw natuurlijk. Ik weet ook dat je twee kinderen hebt. Die gaan uiteraard ja. mee. Je hebt een, uh, een huis, een hele inboedel. Uh, gaat dat uh, allemaal de, de scheepscontainer op en mee naar kinderen? Uh... Er gaat eigenlijk niet zoveel mee. Kijk, de bedoeling is om terug te komen. Uh, ik zeg, we gaan voor twee... A, drie jaar. En dan zien we wel uh, hoe het ons daar vergaat. En als het meevalt, blijven we wellicht wat langer. Als het tegenvalt, komen we terug. Dus om dan heel concreet over, over op je vragen te antwoorden, dat huis dat verkopen we niet, dat verhuren we. Uh, wij zijn uh, ook niet zo hecht aan onze spullen dat we absoluut dingen willen meenemen. Er gaan heel in heel concreet gaan er ongeveer tien dozen over de oceaan verscheept worden. Wow. Een soort palet. Uh, maar je kan ook wat mensen doen die echt helemaal weg willen en, en die echt uh, letterlijk zeggen wij komen nooit meer terug, die huren een container op een groot schip. Uh, en die we hebben heel hun inboedel uh, laten overkomen uh, van tafels en stoelen en, en paparasserijen, en wat weet ik allemaal. Dat doen wij niet. Dus het huis wordt verhuurd, we gaan een paar dingen, vooral papieren en kleine spulletjes, uh, meenemen uh, naar Ginder op een palet en voor de rest ja, zal het daar ter plaatse wat verzinnen zijn en daar ter plaatse zien wat we daar kunnen kopen in tweedehandswinkels of eens naar de IKEA rijden in Montreal en uh, daar dan meteen uh, een vrachtwagen volkopen bij manier van spreken. Maar ja de bedoeling is om echt wel om terug te komen hoor. dus um, wat dat betreft stockeren we hier gewoon een aantal dingen en zien we wel uh, wat het is over twee of drie jaar. Ja. Dat is wel handig als je alles in een tiental dozen kwijt kunt en dan kunt vertrekken. Dat uh, reist wel relatief licht dan, want we hadden het net over mijn broer die in Nieuw-Zeeland woont. Die is effectief ja. met een hele container naar Ginder uh, verscheept. Uh, ze hebben daar bijvoorbeeld uh, de, de kinderfietsen, uh, een, een koffiezetmachine, uh, hun zetel, hun sofa ingestoken en als ze die sofa Ginder uitgepakt hebben, dan waren ze echt thuis, want dan konden ze op hun gemak zitten in de sofa die de ze sofa. gewend waren en, uh, toen was hun emigratie naar Nieuw-Zeeland geslaagd. Ja. Vandaar de, de vraag of er een container ja. aan de pas kwam. Het ja. moet trouwens een vreemd gevoel zijn hè? om dan je sofa die je hier, ik weet niet waar je woonde, jouw broer, vroeger, uh, om die sofa dan plots in dat totaal andere land opnieuw tegen te komen. De plaats waar je naar tv zat te kijken of iets gegeten hebt of met vrienden op de bank hebt gezeten, om dat dan plots uh, 20.000 kilometer aan de andere kant van de planeet terug te vinden. En heeft jouw broer um, dat meteen gedaan? Ik um, bedoel, dat laten verschepen Of heeft hij ook een tijdje de kat uit de boom gekeken en gezegd van, ja, dit wordt hier wel wat in Nieuw-Zeeland, nu laat ik de container overkomen? Of is hij letterlijk echt met container en al uh, vertrokken? Hij wist voor de volle honderd dat ze, dat ze ginder wouden gaan wonen. En ze zijn ongeveer gelijktijdig vertrokken. Enfin, de container met de spullen iets eerder. En uh, als ze met het vliegtuig dan uh, de, de overtocht gemaakt hebben naar Ginder, dan stond uh, de container zo goed als klaar uh, hen op te wachten. Ja. En uh, die hebben ze dan meteen kunnen uitpakken en uh, dat was het. Ja. Dus uh, echt ja. beslist en gegaan. Ja. Een container is, is ook duurder natuurlijk. En um, ja, is, is, um, dan kan je je hele inboedel meenemen. Ik wil ook vermijden dat we bijvoorbeeld na twee jaar zeggen, ja, jongens, dit is het toch niet. En dat we opnieuw de container in de andere richting moeten sturen en heel de inboedel terug moeten verhuizen. Want dan, dan ben je op twee jaar tijd met niks anders bezig dan, dan je hele hebben en houden twee keer over de oceaan te sturen natuurlijk. Dus ja. dat is ook niet de bedoeling. Je was daarnet bezig over, we hadden een aantal dingen op onze lijst staan, een aantal plekken waar we eventueel naartoe konden. Nieuw-Zeeland, Australië, te ver, Canada is uiteindelijk geworden. De Verenigde Staten stond ook op die lijst. Je zit daar op mm. uh, pakweg een, een uur vliegen van New York of zo. Ja. Wat is daar het uh, toekomstplan van? De Verenigde Staten bedoel je? Of we daar ja. ooit nog iets... Uh, ja, ik heb, ik heb een haat liefde met de Verenigde Staten, denk ik. Ik kom ongelooflijk graag in de Verenigde Staten. En ik probeer er één keer om de twee jaar ook wel eens te komen uh, toen ik hier woonde. Maar... Um, de Verenigde Staten, langs de andere kant, het onderwijs is niet denderend. Het is bovendien heel duur. De gezondheidszorg is quasi onbetaalbaar. Zelfs als je een goede job hebt, het is allemaal geprivatiseerd. Ja, dat steekt mij wel een beetje tegen. Dat heb je absoluut niet in Canada. Dus dat combineert dan het goede van Europa met het goede van de Verenigde Staten. Daarmee bedoel ik dat het onderwijs, net als hier, door de staat, in dit geval door de provincie, geregeld is. En dat het quasi gratis is. Gewoon het leerlingenfactuur wat je hier ook hebt. De gezondheidszorg is um, ook te vergelijken met ons systeem hier. Dus de overheid sponsort de gezondheidszorg. Jij betaalt een, een uh, nominale som voor een doktersbezoek. Um, dus dat zijn, dat zijn toch wel belangrijke dingen vind ik. Omdat eigenlijk als je naar dat lijstje kijkt, de vloer is van dingen die voor ons belangrijk zijn, dan komt het eigenlijk altijd neer op wat belangrijk is voor je kinderen, wat je wil voor je kinderen. En uh, zij moeten goed kunnen opgroeien, zij moeten alle kansen krijgen, zij moeten netjes hun gezondheidszorg krijgen en dat soort dingen. Um, dus dat, dat, dat weegt door. En om mijn verhaal af te maken, het goede van de Verenigde Staten vind ik in Canada terug, namelijk die, die open maatschappij. Wat je ook wel hebt in, in Nieuw-Zeeland en Australië trouwens voor alle duidelijkheid. Misschien is dat ook iets typisch Engelstalig. Um, dat openen van die maatschappij, het feit dat mensen ja, aan een rood licht bijvoorbeeld, als je als voetganger daar staat, meteen uh, beginnen te praten, dat je veel sneller contacten legt, dat mensen veel opener zijn, directer ook vaak. En vaak is dat wennen voor een Vlaming. Dat heb je ook wel in Canada. Dus het combineert, vind ik, het, uh, het beste van de twee werelden. Ja. Uh, we hadden het daarnet over New Brunswick en over Moncton en over uh, alle plekken daar rond, over uh, St. John, uh, Five Points, uh, heel, die, heel die streek. Uh, hm. Daar zijn nogal veel afstammelingen van, uh, van Franse immigranten, hoor ik je ja. zeggen. Wil dat zeggen dat de keuken daar dan ook sterk op geënt is? Want in ja. plekken zoals Nieuw-Zeeland en Australië is heel veel van de keuken geënt op hun voorvaders voorvaderen. En dat zijn uh, toch vooral Engelsen. En de Engelse keuken is niet helemaal dat. En uh, dat, hebben ze toch, uh, dat is toch een beetje een vieze erfenis, kinder. Als je Absoluut. de, de Nieuw-Zeelandse keuken wilt proeven, dan kom je toch snel bij de Engelse keuken terecht en dan hebben we het over bonen in tomatensaus en zo. Is dat in Canada iets beter? Ik vrees ervoor, want het zijn echt wel halve Britten. Ze spreken ook ja, met een Noord-Amerikaans accent, maar je hoort toch, zeker nu ik al een hele tijd de Canadese media aan het volgen ben en veel Canadezen hoor spreken, ze spreken toch een beetje met zo'n tussenaccent, hoor. Je hoort er af en toe wat Britse of Schotse... Lanken in. Dus dat doet me dan vermoeden dat de keuken ook richting Groot-Brittannië neigt. Nu denk ik wel, en um, ik, ik woon er op dit ogenblik nog niet, dus ik ben absoluut geen specialist ter zake. Ik denk wel dat je vooral Noord-Amerikaans eten krijgt, zijnde veel vlees, um, redelijk vet voedsel ook, redelijk um, ja, ongevarieerd. En daarmee wil ik het Noord-Amerikaans eten niet de dieperk uh, induwen of de grond inboren, maar vaak komt het op hetzelfde neer: aardappelen, uh, Meestal in de vorm van frieten met een hamburger of met, met snel wat kip en weinig groenten. Um, ja, ik, ik ben er nu één keer geweest in New Brunswick. En wat we daar gegeten hebben was gewoon kost. wat was niks speciaal. Het was, was uh, redelijk veel fastfood ook, wat je sowieso op restaurant daar krijgt. Ik, ik vrees dat het, dat het uh, niet vet is. Of wel, net wel vet, <laughs> maar dat is dan meteen het probleem ook van het eten natuurlijk. Ja. Maar we zijn wel wat gewend als Belgen natuurlijk. Hè? Ik denk dat dat misschien een van de redenen zal zijn waarom je toch snel nog eens uh, zal terugkeren naar een plek waar ze echte Belgische frieten hebben. Echte real french fries. Absoluut, want ik, ik vind dat wij dat uh, wat vaker moeten zeggen. Misschien ik denk ik dat wij als Belgen heel verwend zijn. Ik zeg altijd, en het klopt wel, denk ik, je kan niet gelijk welke, maar toch in quasi veel... Um, of in alle tavernes in dit land binnenstappen en er is altijd wel iets te eten dat, dat zou smaken. Al is het maar... Uh, wat videt of een lasagne of een croque monsieur met wat verse groentjes bij en daar uh, een kwak mayonaise bij. Weet je, dat, dat soort dingen, dat heb je daar niet. Hè? Dat soort uh, tavernes waar je gewoon kan binnenstappen en, en een, uh, een, een lekkere schotel bestellen. Als je ook ziet bijvoorbeeld wat er bij de bakker hier ligt, jongens, dat is ongelooflijk. Als je op, op zaterdagochtend of op zondagochtend naar de bakker stapt hier en je hebt alle soorten brood, je hebt uh, patisserie, je hebt taarten en alle... Uh, vormen, kleuren en smaken um, de verschillende soorten koeken, croissants, met of zonder chocolade boterkoeken, Berlijnse bollen, wat weet ik allemaal ja, dat vind je daar veel minder, dat heb je ook al, maar dat is dan zo meer industrieel verpakt in plastic uh, zakjes of in, uh, in grote uh, industriële vorm uh, waar, waar de smaak uit de dingen is uh. en ik ben een fan van donuts, maar het, het is natuurlijk iets anders dan de vers gebaken uh, taart die je ...zochtends op zondagochtend bij de, bij de bakker gaat halen. Ik, weet niet hoe, ik, ik herinner me niet, eigenlijk niet meer hoe dat het Nieuw-Zeeland was, maar uh, weet Wel zeer vergelijkbaar. Uh, de bakker, uh, zoals wij hem kennen, is daar onbestaande. Het gewone brood, het dagelijks brood, zeg maar, wordt daar ook in de supermarkt gekocht... ...en is van het uh, sponsige soort waar wij toastjes van bakken... Uh, dat is daar het, uh, het brood dat je gewoon in, in de supermarkt dan uh, koopt eigenlijk. En de bakkers die er zijn, daar verkopen ze toch vooral ook uh, de vettere en de zoetere dingen zoals pies en, en, uh, en koeken en dat soort toestanden. Dus uh, echt een goede bakker vinden, daarvoor uh, is emigreren toch niet echt een goede zaak, denk ik. Mm. Mensen mogen het trouwens weten, geloof ik, dat jouw broer bakker is of was. Ja. Uh, was, want hij verkoopt nu keukenmessen en kookpotten en dergelijke. Ja, hij is van de werk veranderd. Ja. Ja, maar dat blijft toch in de culinaire sector dan ergens toch? Ja, eten, toch wel een maar. klein beetje. Ja, toch een klein beetje. Nee, het toastbrood, inderdaad, wat je zegt, dat heb je daar ook. Hè? Dus dat brood wat wij hier uh, in de toaster eten. En geen, geen mens die uh, bij geest, goed bij geesten zou eraan denken om dat gewoon zo te eten. Maar dat doen ze dat inderdaad. Maar bijvoorbeeld ja, de, de, de aprikoze taart, je weet wel wat ik bedoel, met die latjes op zoals we ja, dat ja, dan ja. zeggen, met die reepjes, weet je wel, dat heb je daar gewoon niet. En als je iets vergelijkbaars hebt, dan is het inderdaad wat je zegt, mierzoet. En um, ja, dan smaakt het zo klef, weet je, zo supermarkttaarten noem ik dat dan altijd. Dat zijn niet de echte taarten die je bij de warme bakker uh, op zondagochtend kan nee. kopen. Maar we zullen wel zien, Floris, we moeten erdoor als het voilà. ware. Zeg, en wat deze podcast betreft, de Canada Draai, want zo heet hij. We ja. hebben er lang over nagedacht. De Canada Draai was het eerste idee, geloof ik. Het zal toch niet veel gescheeld hebben. Het is, en, de... uh, en eigenlijk is hij toch wel blijven plakken. En we gaan hem zo ja. noemen, denk ik. We hebben ook een, een domeinnaam gekocht om onze website op te hosten. Die heet draai.be, om het kort en bondig te ja, houden. Lief. En om, om vooral geen copyright-problemen met de frisdrank te uh, krijgen ook. Dus als je ons zoekt, dan vind je ons daar, draai.be. Daar kun je ons contacteren. Daar uh, ben je allicht ook al geweest, omdat uh, via draai.be deze podcast te vinden is. Er staat ook een linkje op naar... Uh, uh, de fijne details van België en van Canada, toch de site van onze gezamenlijke overheden. En uh, ook een paar links naar hoe donuts in België en in Canada uh, te smaken zijn. In Canada verwijst mijn link naar uh, de site van Tim Hortons. Uh, daar gaan we, het nu nog, gaan we het nu nog niet over hebben, maar uh, Tim Hortons schijnt een uh, enorm fenomeen te zijn in Canada. Heb ik van horen zeggen? En uh, hoe dat in zijn werk gaat en hoe dat uh, allemaal is, daar gaan we het over hebben als Lodut er plekken is, want dan gaan we koffies vergelijken en zo. Een kwestie van, uh, van uh, empirisch te testen waar het eigenlijk beter is. Laten we afspreken, Floris, dat onze volgende podcast zal gaan over een aantal concrete dingen, want er kruipt ongelooflijk veel tijd en energie in het voorbereiden van zo'n grote operatie. Uh, dat we het daarover hebben, dat ik jullie allemaal een update geef van hoe het staat met de praktische vorderingen. En dat we dan inderdaad um, een keer wij vertrokken zijn. Uh, dat we op regelmatige basis uh, praten over waar we mee bezig zijn. Jij in België en ik in uh, Kampen. Ik hoor je graag zeer snel terug. Tot in de draai.